De voormalige Russisch dubbelspion Sergei Skripal werd begin deze maand samen met zijn dochter bewusteloos aangetroffen in een park. Ze liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Moskou ontkent iedere betrokkenheid. De politie heeft gisteravond in Alzheimer een straat afgesloten omdat de man vermoedelijk met een explosief was thuisgekomen. Hij belde zelf de hulpdiensten. Een explosieve opruimingsdienst heeft het object onderzocht. Volgens de politie lijkt het om een echt explosief te gaan. Hoe de man aan het voorwerp kwam en hoe gevaarlijk het is, is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft gisteravond... tien Engelse voetbalsupporters opgepakt op de Wallen. Ze zorgden voor onrust in het centrum. De Engelsen zijn in de hoofdstad voor de wedstrijd... tegen het Nederlands elftal vanavond.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 Venezuela zit in een diepe economische crisis. Volgens de oppositie is de inflatie inmiddels meer dan 6000 procent. Het weer nog bewolkt en lokaal kans op wat mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Overdag eerst bewolkt, maar later ook zon en zee kan het licht gaan regenen. Het wordt een graad of 9. En het weekend wordt wisselvallig met temperaturen tussen de 9 en de 12 graden. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1. Max. Met Astrid Dion. Ik zit een beetje mee te lezen in de chat via www.omroepmax.nl/narzuster. En dan zegt Henk, die zegt ik, uh, ik kan het slecht lezen want ik heb griep. En dan zegt iemand anders heel lief, wil je een kopje thee? En dan zegt hij, nee, ik heb net een blikje ananas op. <laughs> dat soort dingen worden ook uh, besproken in de chat. En uh, kom daar vooral even aanschuiven als je over van alles en van niets uh, mee wilt typen. Verder kun je natuurlijk altijd bellen naar 0800 1121. Bijvoorbeeld als je het liedje over de Pasa's, dat een roze ijs had te schilderen. Het begin jaren 50 van uh, Ton herkent en je weet waar het vandaan komt. Dan uh, horen we het heel graag. Ja, en uh, verder hadden we eigenlijk alleen maar vragen over de post... en over de fluitjes, en er is al heel veel over gebeld. Dus nieuwe vragen zijn meer dan welkom. 0800-1121. Of eventjes een uh, mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Ik vind het ook heel leuk als je een appje stuurt via de Radio 1 app op je mobiele telefoon. De NPO Radio 1 app. Want uh, dan zie ik die berichtjes hier ook verschijnen. En verder kun je natuurlijk ook altijd via Twitter of Facebook eventjes contact zoeken. Ik uh, was ook op zoek naar een liedje met een fluitje erin. En toen dacht ik opeens Bo Serres, oftewel Boris, die maakte ooit een uh, verschrikkelijk leuk liedje met een fluitje erin. En ik weet dat iets in de titel stupid was, maar hij heeft twee liedjes, Stupid Things en Stupid Again. En dan hoop ik dat dit degene is met dat fluitje erin. Even luisteren. Bo ja. Zo prachtig. Boris is dit dus. En Stupid Again. I started questioning myself, what have I done? That I became such a slob, who have been drinking all night Now I lost, they don't know nothing anymore I'm feeling stupid again, the cops they took me back in But again Ooit, ooit werkte ik voor een muziekzender en uh, dan werd je nog wel eens uitgenodigd... door artiesten om hun uh, nieuwe plaatjes te beluisteren. En dat deed uh, Boris dus, oftewel Bo Saris, die zei van... Ach, willen jullie niet eens komen luisteren, want ik heb wat nieuws gemaakt. En toen liet hij dit liedje horen, Stupid Again toen dacht ik, nou, als dat geen zomerhit wordt, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja, ik heb er dus niet zoveel verstand van, want het is nooit wat geworden... met dit liedje, maar ik blijf het ontzettend leuk vinden. Stupid Again heet het, dus uh, weer stom. En uh, uh, als we nou met z'n allen dat op gaan zoeken, dat lijkt me nou echt heel leuk. Dat uh, Boris, oftewel Bo Serres, uh, morgen wakker wordt, en die denkt... hé, hey, waarom is iedereen op eens op zoek naar dat liedje? Stupid Again heet het en misschien kan het dan als, alsnog wel een zomerliedje worden voor uh, 2018. Ach, ik droom gewoon een beetje verder. En ondertussen uh, praten we door over alle onderwerpen... die inmiddels op het lijstje staan. En Hegger belde. Hegger, goeienacht. Ja, goeiedag met Charles Hegger. Oh, de achternaam is Hegger. Ik vond het alweer een apart... Ja. Uh, ja. Ja. Zeg het eens, Charles Hegger. Hey, nou, dat pakketje bezorgen, dat uh, interesseert me eigenlijk even. Omdat wij zijn uh, met mijn vrouw ook niet altijd thuis... En dan heb je het nodig en dan uh, is het niet bezorgd. Ja. Uh, bij ons gaan dus, zijn alle supermarkten eigenlijk uh, benaderbaar. In die zin, ik bestel een pakketje. En ik geef, um, nou ja, een, uh, ik krijg een code van uh, de, waar ik het bestel. Ja. En dan kan ik met mijn legitimatie kan ik het bij de plaatselijke supermarkt de volgende dag ophalen. Oh, heerlijk hè? Dat is heerlijk. Ja. En als je het een dag niet uh, doet, dan doe je de volgende dag. En uh, dat werd ik uitstekend en het kost niks extra's. Eh, misschien ben ik, ik ben misschien gewoon een beetje te lui of zo... maar ik denk als ik iets bestel en ik laat het bezorgen... dan wil ik het bezorgd hebben ook. Want anders ga ik wel naar een winkel om het te kopen. Ja, maar mevrouw uh, of Astrid... Uh, <laughs> uh, mevrouw of zeer, Astrid, ja. ja. Een zeer uh, kinderrijke straat... Ja. En ik zie al die witte busjes een wedstrijd doen in de straten. Want ja. er wonen allemaal kleine kinderen. En dan komt Zolando weer met de laarsjes voorbij. Ja. Dan komt er een speelgoedtoestand. Dat weet ik van allemaal. Ja. En dan bellen ze allemaal bij ons aan. En dan ben ik niet benieuwd. Oh, ja, eigenlijk bent, bent, bent, bent u dan een soort van de supermarkt. Ja, maar ik, daar heb ik voor bedankt. Want het werd te gek. Nou, maar dat mag ook gewoon, denk ik. Ja. Maar, maar, ik, maar we, ik, dat, heb... ik vind het wel een beetje onvriendelijk. Nou, ik ga goed om met mijn buren. Ja. En we hebben jaarlijks een heerlijk tuinfeest met elkaar. Dus dat komt allemaal goed. Maar je moet inderdaad, wij, wij worden overvallen. Ik ben wat ouder, maar de jongeren gaan... En dat zie ik ook, en mijn dochters ook. Die gaan er veel te makkelijk af en toe mee om. Uh, je blast andere mensen. Ja. Uh, en, en, en dan zeg ik op een gegeven moment... Het kan anders en het werkt bij ons... Heel erg prettig. Nou, het is een, een goede tip voor iedereen. Hartelijk dank. Oké, okay, dag. Als... <laughs> Goeiedag. Eh, dag. dag. Ik krijg via Twitter van Bart nog een berichtje. Die zegt de postbode wordt ingehuurd om het pakket af te leveren... bij het adres op de sticker. Niet thuis is niet afleveren. Uit service. Maar ook omdat de postbode alleen betaald wordt na afgifte... dumpen ze het overal en nergens. Maar ze zijn aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de taak. Volgens mij ligt het er gewoon aan dat wij niet duidelijk doorgeven... dat we iets te klagen hebben op dat gebied. Dus dat we dat echt moeten gaan doen met z'n allen. Uh, 0800-1121. Als je het liedje over de paashaas kent... of als je een vraag wilt stellen, dan, uh, dan kun je bellen. Raymond. Ja, hallo. Goed Hoi. Goeienacht. Hey. Uh, ik belde even over dat fluit, hè. Ja. En, en uh, de eerste uh, antwoordgever die, die, die zei van dat het, de, laten we zeggen, een oermens, dat het daar vandaan kwam. Ja. Van een, een, een kreet. Ja. Uh, maar in ieder geval, de toon, die hm. is in Spanje heel anders. Echt waar? Dus, ja, dus hij bijna andersom. Of of zo'n snerpende, ja, ik kan het niet. Mijn oh, uh, vader dat wel. Dat is een beetje jammer. Mijn ja. vader komt uit Spanje. <laughs> en en, en nou, dat wil je niet, want dan is je oor uh, dicht. Oh. <laughs> maar met een dubbele tong zou je tongdubbelvouwen en zo'n snerpende, hele harde fluit zo. Ja, ik, ik kan niet. Net, net als op je vingers fluiten, zoiets. Ja, nou, komt in de buurt. Ja. En, en wij doen. Uh, ja, ik werk in de bouw, dus ik ben hartstikke goed in Helemaal niet zelfs. Maar zij doen het geloof ik andersom. Ja, maar die ken ik ook. Ja, en de Italianen doen het nog iets muzikaler, geloof ik. In ieder geval, iedereen heeft een ander toontje. Misschien zijn er mensen die uh, Chinees oorsprongen... Chinees kunnen zijn. fluiten. Ja, ja, ik ben benieuwd wat, wat die doen. Maar Raymond, jij openen. zegt, jij werkt in de bouw. Uh, ja, werk, werk, ja. Maar ik, ik werk niet in de grote bouw. Ik werk voor mezelf. Dus dan nou ja, je, je werkt in, en nou, iets met bouw. niet. Nee, maar <laughs> dat doe je dat niet. Nee, dan doe je dat niet... Nee, ik fluit sowieso oh. niet. Ik heb oh. een hartstikke lieve vriendin. Oh, en, uh, oh ja, maar, nee, maar nou raak ik in de war. Want is fluiten nou dan om, zeg maar, contact te maken... en volgens mij is er nooit iemand die zegt... ja, wij kregen verkering, want ik liep langs en toen floot hij. Heb ik nog nooit iemand horen zeggen? Ik, nee, ik ook niet. Nee, maar... Nee, nee, um... ik, dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik niet. Ik, de, de, maar jij ik, kijkt ik, gewoon niet eens. Een, leuk, een leuk gesprekje, een leuk gesprekje, of... Ja, maar uit de bloe iemand een compliment geven. Dat. Eh, ja, ik weet niet. Dat gelijk. In mijn gevoel is dat vriendelijker. Oh, dat ik dacht het, dat dat niet allemaal niet mocht. Maar dat mag wel. Ja, natuurlijk oh, ja. Ja, mocht dat. Ja, Oké, okay. maar. Um, uh, ja, want dus, dat fluiten... Dus, Nee, maar dat ja, ik, de, ja, ik moet dat even gezegd hebben van mezelf. Er zijn namelijk op het moment ik, uh, ook heel veel uh, vrouwen... die zeggen dat dat fluiten denigerend en vervelend en weet ik veel wat is, hè? Ja, dat, de rode vrouwen zeiden dat volgens mij ook al. Ja, nou, goed. Maar soms dan... Ja, ja, ja, nee, ja. je, je, het is natuurlijk... Volgens mij is ja. het zo dat... De, Sommigen som ervaren dat als heel denigerend. Dat ja, dat, of ze worden er verlegen ja. van en dus vinden ze het niet leuk. Nee, maar die Amsterdamse vrouw, die vond fantastisch. Ja. Ik zag haar helemaal lopen in de minirok. Ja. <laughs> ja maar Sorry, mevrouw. Die zei, wij liepen een stukje om. En ik dacht, je, liep, je loopt een stukje om... omdat je dat fluiten vervelend vindt. Maar zij liep om... Blech. om daadwerkelijk ja, langs die jongens te lopen. Ja. ja. Nou ja, ja zo weten meugen. we het natuurlijk ook niet meer. Maar goed. En, en weet je wel over bouwvakkers er rondlopen? Die zitten echt niet allemaal van die stijgers af te fluiten, hoor. Oh. Dat nee zijn er maar nee, een paar. dat zou me dat zou me dan een nieuw geven. Wel leuk. Oh, nee, <laughs> natuurlijk niet. Natuurlijk niet. <laughs> ja, goh, ja, ik ah, het weet het ook niet. geen antwoord op. Nou, voor ja, um, mij is het veel simpeler eerlijk gezegd. Meertalig fluiten. Ik schrijf het op. Dat, dat is wel interessant, anders, ja. Dat ja. Vraag ik me af. ja, dat jouw Italiaanse vader anders fluit. Ja. Mag ik wel even wat zeggen over dat postorder gebeuren? Ja. Mensen gaan er gewoon even winkelen. Ja, nou, Want ja. al die winkels staan overal leeg. Ja. Het is, ik word er een beetje treurig van. Mijn vriendin die bestelde een broek. Terwijl ons heen, maar een halve kilometer verderop. Ja, Dat nou ja. Over. Ik weet... Ik, ja. ja, hij was er niet. Nee. Ja, nou ja. Ja. Ja. Ja. ja, Nou ja, nee, ja, ja, maar weet je, ja. Het is natuurlijk ook al die postdoordenbedrijven, daar werken ook weer mensen. Ja, dus ja. als we allemaal weer gaan winkelen... dan worden al die mensen bij die postorderbedrijven weer werkloos. Het is ook ja, nooit en, goed. Ik, ik, hoor, ja, ik hoor ook een hoop commentaar op die jongens, mensen ja, ja. die daar werken. Maar ik, ik kan me een half jaar, een jaar geleden herinneren... er was een soort beetje staking. <lacht> Omdat ze zo afgeknepen worden, eigenlijk. Ja. Dus ze moeten heel veel voor weinig geld. Maar als we nou dus met z'n allen gaan klagen dan denkt zo'n bedrijf ook van ja, um, uh, we moeten dus ook allemaal dreigen... dat we naar de concurrent gaan, die er niet is. En dat het bedrijf dus denkt van ja, we moeten gewoon ook die bezorgers iets beter gaan betalen. Maar wat er dan gebeurt, is dat je broek wel twee euro duurder wordt. Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk als ze met z'n allen gaan klagen, dat ze hun pijlen gaan richten naar de bezorgers. Ja, dan hebben die het weer gedaan. Ja, die hebben dat gedaan. Ja. Ja. Dus de, de, de, uh, zij geven hun de opdracht, ze werken in feite onafhankelijk volgens mij. Het zijn, het zijn dus uh, uh, zzp'ers, net als in de bouwen heel veel. Ja. En, en bij en, de omroep, uh, ja. En bij de omroep, en nou ja, ja. Uh, noem maar op. <laughs> ja, adviesbureaus, noem maar op. Goed, nou ja, geval, maar weet je, dus, het dus, is... Dus, ja. Dus, ja. Ja, denk ook een beetje om die mensen. Ja. Die staking was niet voor niks nee. Ze moeten keihard werken volgens mij. Ja. Laatst was ze eentje vergeten zijn bus op de handrent te zetten. Oh, hey, moet... nou, Die rolde zo de gracht in. Oh, echt? Dat ja. oh, ja. erg lijkt me ja, dat. laatst. Bijna een jaar geleden. <laughs> ik wil er geen veel meer door Laat. al die stress en dat gedoe. Goed. Maar goed, ja. uh, dat was de postorder. Uh, mag ik me een vraag stellen of ben ik dan echt een beetje te lang bezig? Nee joh, kan mij wat schelen. Ik heb, ja, uur, ja, ik heb vier uur, nog ja. rustig aan. Vier ja. uur, nou ja, ik, ik uh, lul gewoon lekker verder hoor. Ja, nee, daar was ik al wel een licht. beetje bang Ik heb nog zoveel te vertellen. Nee, stel je nee, vraag. Uh, <laughs> ja, ik stel de vraag. Uh, uh, elektrisch rijden, dus daar hebben we het nu over. Oh, uh, ja. Vaak. Vaak ja. hebben we het over elektrisch rijden. Dat oh. is natuurlijk schoner voor, voor het milieu, wordt gezegd. Ik, ik vraag me dus af, van om de elektriciteit ten eerste op te wekken via alle elektriciteitsnetten die er bestaan... Uh, uh, bij de acculader te krijgen en dan in de auto te stoppen. <lacht> He, dus dat hele project, want er wordt heel veel verlies geleden. Uh, leidingen die hebben wrijving. Dus er dus wordt geloof ik 30% verlies aan energie vanaf de centrale. Uh, uh, is, is dat het wel waard? <lacht> Staat dat in verhouding met een hele zuinige... ...benzinemotor. Dat, dat, dat, dat, dat, dat moet een techneut... Die, die, die, die, ...die daar verstand van heeft... ...die zou dat kunnen weten. Ja. Maar de benzine raakt idee. op, hè? Dat is het probleem. Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik, maar... Uh, uh, dus het, het is niet het een beduren. of het, het ander? Gaat mij, ja. het gaat, dat het opraakt, dat is duidelijk. En dat we uh, dat niet... Uh, uh, ...de Groningers... ...helemaal leeg moeten zuigen omdat ze imploderen daar. Dat is ook duidelijk. Dus, ja. dus die hele fossiele toestand moet weg. Ja. En, maar en daar dit, zijn we is het nog. op dit moment al wel Juist. Uh, rendabel dus het het om wel elektrisch rendabel. te rijden? Nou, nou dat hebben dit, we toch uh, maar mooi een vraag van gebouwd met z'n tweeën. Gebrouwen klinkt, gemaakt. Klinkt, best. klinkt ja. best goed. Vind ik ook. Nou, mag nou, ik nog een nummer aanvragen, ook als je bij stem bent? Nou, dat mag eigenlijk echt niet... Oh, nou, Want als ik daaraan begin, dan ben ik straks allemaal liedjes voor personen aan het draaien. Gaan, en er zit niemand we, dan, dan op te wacht wachten ik, verder. Dan wacht ik de herfst af uh, totdat je geen stem meer hebt. En, dan, uh, en dan, uh, toen had je toch uh, toen had kon je niet meer praten. Ja, dat was heel erg. Ja. Dat was ik net weer vergeten. Maar ik, toen... vond <laughs> ik vond het fantastisch. Ik, maar je ik kunt... heb nog nooit zo'n prachtig inbeld-dj gebeuren gehoord. <laughs> <laughs> ja, met allemaal leuke nummers en... Nee, ik vond het mooi. Ja, maar goed, op zich, je kunt op dit moment op 24... Ik wil heel graag dat je hier blijft, hoor. Maar je kunt op 24 zenders muziek horen... en maar op één zender gebabbeld. Maar het is wel 20 over 3, ja. dus dan draai ik wel altijd een plaatje. Okay. Maar het nadeel, als ik, plaatje, als ik één plaatje voor een luisteraar ga draaien... dan gaat iedereen bellen dat ze nee, nee, dus een plaatje nee, nee, nee, wil nee, oh, nee, oh, jij, gecheckt, en jij nou, hebt nee, natuurlijk de... een fantastische muziek smaak, maar de volgende wil graag uh, de Siberische kattenmix horen... Ja. En dus het eindzoek. Of de vogeltjesdans. De vogeltjesdans. Zie, daar komt dat het krijg je dan. Nee, daar ja, komt ja, het daar niet komt vandaan. Het. Van maar de wat, wat wou je horen, Raymond? Flowers for Zoe van Prince. Ach, ja. Dat ja. Dat is, is, is me ook he? weer. Waarom dan? <laughs> Hoe bedoel je, waarom? Ja, waarom die plaat? Oh, die vind ik prachtig. Ja, maar waarom? Weet je, je, hoort, je Het is een... je hem nooit op de radio. Nee, dus dat nooit. zal dan wel weer een reden hebben, hè? Ja, ja, ja. Oh, uh, je bedoelt uh, emotionele reden, uh, of zo. Ja, je ja, want als je, nee, nee, als je een nee, nee. onbekend liedje van Prins, zeg maar, zo, zo verschrikkelijk mooi vindt... dan is er iets in het liedje wat bij jou iets triggert. Ja, nee, ik vind het een heel mooi uh, emotioneel pleidooi. Ik heb hem niet. Eigenlijk. Dit is echt heel, nee, heel dat kan me voorstellen. <laughs> ja, dan kunnen andere mensen ook een keer proberen te draaien. Ja, maar dit dus, vind uh, ik altijd zo hinderlijk, weet je. Want ik vind altijd als je namelijk um, een liedje. Als je daarover praat, uh -huh. dan moet je het even horen. Vind ik echt altijd. Ja. Maar nee, ja, dan moet ik Ik het heb nog de hele avond. Ja, wacht even hoor. Weet je? Staat, uh, waar staat hij ook weer op? Controversie of... Uh, nee, nee dat is niet meer. Waarom, waarom is het dan zo? Je vraagt nu echt gewoon de B-track van een... Uh... Ja, ja, de achterkant van uh, ja, controversie of die het andere... Is het is van Cravitz. Het is van Cravitz. De oh, Armini Cravitz. Ja, je zegt prince. Het, het is wel echt. Ja, je zou zomaar gelijk in de Nee, ik ben Ja, het is van Linda Cravitz. Maar ja, dat ja, snap ik wel. Die hebben wel heel. Echt serieus. Ja, de ene is dood en de ander leeft. Ja, er is verschil. Maar er zijn ook <laughs> overeenkomsten ja, <laughs> ja, Het verschil moet er Het kan even duren, dit. ze zijn nu echt echt allemaal mensen die naar muziekzenders aan het... Uh... Als ze zo doorgaan, dan is er helemaal geen fossiele brandstof meer. Nee, precies. En het ergste is, dat, is dat ik Flowers voor <laughs> Zoe van Lening Gravitz ook niet heb. Nee, joh. Nee, maar ik wil geef ja, niks. Ook... Ja, geeft niks. Nu willen we het horen ook, want iedereen vraagt zich af... Nou, weet je, die, die man met die Italiaanse vader... Die had zo'n lang verhaal. Spaans verhaal. Oh, was hij Spaans? Oh, ik heb ja, ja. Ja, Hier, jaar. Ik, nou, ik heb hem in ieder geval op de computer. Nu is even de vraag. Het is wel leuk hè? Dat we zo even achter de schermen zijn, want ik heb een nieuwe studio. De vraag is ja, nu of ik, ik ook. Ik heb het gehoord al een paar keer. De vraag is nu Iedereen even... is een beetje aan het worstelen, Ja, die, het is even wennen. Bij Radio 1. Even kijken. Ja. Want zie je, nu, heb ik dus, nu zit ik dus gewoon heel braaf ik. Het goede aan, maar de computer... Maar de, de, de tafel vindt van niet. dus dus spelen. Nee. <laughs> nou, ik blijf nog wel even proberen. We hebben nog een uurtje nou, of drieënhalf. Oh nee, ja, precies. En half. Ja. Flowers voor zo. Voorzichtig, voorzichtig met je stem. Het is een koffer, <laughs> dus is het dan een koffer van Prins? Dat zal toch niet... Ja, ik, ik weet het gewoon zeker. Nee, ja, ik, original ik is het, ik... van Lenny Kravitz. Je bent echt in de ik, war. Ik, ik... Nee, dat kan niet, want ik heb nog nooit een, een album van Lenny Graffitts uh, gehad van mijn leven. En ik heb hem helemaal grijs gedraaid. Original bij Lenny Graffitts? Ja, echt, <laughs> echt. En ik heb hem ook niet. En, en, zo, en Zoe was volgens mij de, de dochter van Prins ook. Dus het was een kind. Ik, um, kind, ik tweede, hoop tweede. echt heel erg dat er iemand over gaat bellen, zodat we het alsnog allemaal... Oh, kijk, we, we, we brouwen er bij deze vraag van. Ja, precies. 0800-1121. En ik blijf even proberen om dat hier zo ook daadwerkelijk uh, uh, geluid oh ja, ik, uit te krijgen. Ik uh, blijf luisteren. Hé, hey, bedankt hè. Oké, okay, Doeg, hoi. Gert. Ja, hallo, met Gert. Dag Gert. Jullie hebben me verleden keer zo goed geholpen... toen mijn kip uh, van die kalkpoten had. Oh ja, heb je toen... Maar toen moest je die... Toen moest je die kip volgens mij met een pootje in een potje vaseline dopen of zo. Wat was het ook ja, weer? Ja, ja, ja, En dat, dat was het. Hè. En dan smeer je die, die, die schelpjes dicht. En, en, en nou, het dat, dat ging best... Lellebel voelde <lacht> zich daarna gewoon stukken beter. En uh, dus ik, ik was er erg blij mee. Maar nou heb ik griep gehad. En ik heb hem denk ik aangestoken, want hij heeft nou de snot... Eeuw. En dan vraag ik me af, ja, Lelle wel, mijn kip. Hè? Ja. En, en, en, en dat vind ik zo erg, want als je het hier in, in de hoek van de kamer... nou, wat ik, ik, in mijn slaapkamer, wat, ja, van dieren hou je natuurlijk. Hè? Dat is ook zo, Gert. Gert, wacht de... heel even. Sorry. Ja? Even een stukje administratie, hoor. Bartje, wil je mij even komen helpen? Op Bart is aan de telefoon, hoor je dat? Ja. Ondertussen nee, met iemand nee, aan het Ja, ik hoor het wel. Want hij zit helemaal aan de andere kant. Is hij met iemand in gesprek? En zijn deur staat open, en mijn deur staat open. En ik kan hem gewoon horen. Maar hij hoort mij niet via de radio. Maar Bart, nee. Bart. Het is heel grappig. Ik zit hem aan te kijken. Maar hij hoort mij niet omdat hij aan de telefoon is. Bart, Bart, Bart, Bart, Bart. Hij denkt nu, ik hoor Bart. En ze is op de radio. Dus ik hoor weer. Bart, wil je mij even komen helpen? Schrikt die heel erg van. Gebeurt nooit namelijk. Uh, momentje hoor, Gert. We gaan zo verder over de ja, kip. Bart, luister. Ja, ja. Kijk, ik heb daar flowers voor Zoe. En ik heb hier. Het is een nieuwe studio, dus dat doen we samen. Dan uh, lossen we dat nog even op. Hier heb ik dus uh, um, uh, NOS K2. En ja, die heb ik dus niet, K2. Zie je? Dus als jij nou even bezig gaat met die, zeg maar, daar te krijgen, dan praat ik verder met Gert. Als je nu belt naar 0800 -1 -1 -1, heb je pech. Want Bart staat nu naast mij hier te proberen om de studio aan de praat te krijgen. Zeg het eens, Gert. Ja, de, de, nu heeft de kip de snot. Ja, met die, met die poten gaat het nou goed, hè? Ja. Uh, dus daar heeft hij dus nou geen last van, Lellebel. Huh? Maar nou, uh, uh, weet je, ik denk dat ik hem zelf heb aangestoken. Want ik heb dus ook griep ge uh, gehad. En nog, uh, ja, het is er echt vooral al voorbij. Maar. Hij heeft nou dus ook de snot. En hij zit die gewoon in de hoek van mijn slaapkamer natuurlijk. Want ja, je laat hem niet buiten natuurlijk, als je een goede vriend hebt. En uh, uh, nou vraag ik me af, uh, uh, is er wat voor? Mijn buurman die zegt van, je moet wat, uh, wat, wat gewoon zwarte peper door het voer heen doen. En dan niest hij een paar keer goed, dan, dan is hij er vanaf. En ik vraag me af, is, is, is dat zo? Jij wil even weten of je, of, voordat jij peper door het voer van Lellebel doet, wil je even weten of dat daadwerkelijk een oplossing zou kunnen zijn geweest geworden? Ja, ja. ja dat snap ja, ik dat ik je daar dat geen die, risico's niet dat mee die, neemt. Dat, die alles, dat is een hele hard naar buiten snappen. No. Dat, dat, dat, dat, dat, dat kan je kan niet hebben, mevrouw. Hier. Maar kun je even voor mij, hè? ik heb niet zoveel verstand van kippen, dat weet je, maar, maar kun je een kip aansteken met een menselijke? Want je kunt als mens toch ook geen vogelgriep krijgen. Ja, maar ze worden wel allemaal doodgemaakt, mevrouw. Dus het zal best wel, zijn, wel zo zijn. Oh ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Uh... Goed, en, maar en, de vraag en, is en, dus... Want je zegt, Lellebel heeft de snot. Bedoel je nu dat ze gewoon verkouden is? Ja, dan, dan, dan, dan is ze gewoon heel veel, hè? Ja. ja. En de vraag en, is en, en, dus of, ze, of je nou, peper door het voer kan doen. Ja, of, of dat je daar misschien een ander middeltje voor hebt. Want ik ga natuurlijk wel zometeen in het najaar met haar gewoon mee naar de dokter. En ik ga, laat ik ze natuurlijk wel een griepspuitje geven. Want ik wil, als het voor mensen helpt, zo'n griepspuit, moet het voor Maar jij gaat naar je, met je kip naar de mensendokter? Ja, maar het is ook mijn, mijn, mijn vriendin, mevrouw. Ja, dat weet ik wel. Maar als je goudvisje vriendin is... dan wil je toch ook niet zeggen dat je ermee naar de mensendokter kunt? Ja, maar die is lelijk. Hè? Dat, hij, nee, die dat is natuurlijk is... Zo ook zo. Die is lelijk. En een kip is natuurlijk dat is een levend iets. En dat loopt achter je aan. En dat zit met je televisie. Die te kijkt, zit nou in de hoek van mijn slaapkamer. Dus ik bedoel, dat, dat, is, dat is geen goudvis, mevrouw. Hè? Daar kan je haar niet mee vergelijken. Ik vind het ook een beetje een belediging voor haar. Ja, ik denk ook dat, het, uh, dat ik nu een probleem heb met alle kippen. Ja, ja. Goed. Maar of de verkoudheid verholpen kan worden met peper. 0801121. We gaan het proberen, Gert. Nou, nou dank, dank u wel. Ik heb je me goed geholpen met die poten. Ja, nou laten we hopen af. dat we dat weer met de kippenliefhebbers uh, kunnen, kunnen regelen. Dank je wel. Ik, ik, ik hoor, ik hoor. Ik vind het heel fijn. Dank u wel, hoor. Dag, Gert. Dag. Dag. Dag. Ed. Ja. Hallo. Ja, Hallo Ed? Ja, Zeg het dus! <laughs> ik ben er toch! <laughs> Gelukkig, ja. Oké. Okay. Luister. Ja. Ik had een vraagje. Uh, als klein jongetje, een jaar of zestig geleden. Wil ik altijd op. Kun je me verstaan of niet? Wat? Kun je me verstaan? Ja. Goed. Als klein jongetje, een jaar of zestig geleden. Uh, ...was mijn, mijn acht jaar oudere zuster was helemaal bezeten... ...echt bezeten van uh, Catharina Valente. Ja. En volgens mij was dat een Zwitserse. En uh, ze heeft ook een paar films gemaakt. Ze heeft ook een liedje in het Nederlands gezongen. Sweetheart, my darling, mijn schat. Oud heb ik jou lief gehad, dat weet ik nog. Maar ik weet niet eigenlijk... ...ik heb, ik heb er eigenlijk nooit meer wat van gehoord... Van Catharine oh, Valente oh, nee, niet. Wat zeg je? Van Catharine Valente niet? Nee. Oh. En wat is nu je nee. vraag? Uh, wat is er met haar gebeurd? <laughs> Dat klinkt wel heel ja. dramatisch, hè? Leeft ze nog? Uh, ja. Uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik, heb, uh, ik was vorige week jarig. Dus ik heb mezelf maar een tablet gegeven. Oh. Ja ja. ja, ja, ja, ja. Je moet jezelf kritelen, anders doet het niet. Ja, is ook zo. Uh, uh, sorry voor de stem, ik, ben, ik heb een klein beetje keelontsteking. Ach. Uh, uh, maar ik, ik, ik, zat, ik zat me af te vragen wat er met Catharina Valente was gebeurd. Ja. Alle, al, al, al een paar weken eigenlijk. Maar ja. Ik moet nog even met het tablet zien overweg te gaan. En ja, dan, maar uh, dit is ook, weet je, mensen zeggen altijd, je kunt toch alles googlen? Dat is ook zo, maar we kunnen natuurlijk ook alles voor elkaar googelen. Het is wel dat is veel, veel gezelliger met elkaar. Met ja. Dus er is vast wel iemand... en sowieso zijn er misschien... want uh, Catharine Valente is toch wel... er zijn wel meer mensen die vinden dat heel mooi. Dus er, er zijn vast wel meer mensen die zeggen van... Uh, oh ja, dat weet ik precies. En als die dan willen bellen naar 0800 1121, dan zijn we het allemaal blij. Wat ik, het laatste wat ik gehoord heb over Catharine Valente... was uh, in, uh, ja, geloof ik, vier of 65. Ja, ik weet, ik, ik, ik, ik word een oude man. 64, uh, uh, 65, ja. toen Wim Sonneveld vrater financiërs deed. Oh. Op het is Toen zei hij, Deo Valente dat is de broer van Katarina. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh, dat vind ik wel een hele leuke grap. Ja, goed. Ja. Maar uh, uh, er zijn vast mensen die uh, weten hoe het met Catharine en Deo is. En die bellen naar 0800-1121. Ja, de broer de Sylvia of Francesca. Ja, dat, dat ook. was ook natuurlijk maar een grapje. vond ik ook zo raar, maar goed. Uh, ja. ja. Nou ja, ik hoop het. Want ik, uh, ja, ik, uh, ik heb als kind al zo geleden... want ik werd meegesleept naar de bioscoop... en uh, naar de platenzaak... en... Uh, ja. Ja, dat heb je met een oudere zuster. Ja. Ja. Nee, maar goed. Ik, ik was benieuwd of ze nog leefde. Of ze nog. Et. Maar volgens mij is ze Zwitsers. Het? Volgens mij is ze Zwitsers. Het Italiaanse deel van Zwitserland, ja. Het? Ja, Als we nu zeg maar doorgaan, dan kunnen mensen ook bellen met het antwoord. Nou. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel hè. Ja, <laughs> hey, een fijne dag nog verder. Hetzelfde. Oké. Okay. Dag. Doei doei. Baby Sweetheart, my darling. Mijn schat, Katharina Valente was dat. Hé, hey, dat rijmt. En Ed wil heel graag weten uh, hoe het met haar is. Is ze er nog überhaupt? Ik weet het ook niet. 0800 -1 -1 -1. Maar je kunt nu wel bellen, maar mijn bartje die sta, die staat rechts achter mij. Want <laughs> het is echt... Iedere andere radiomaker had gezegd, ja, weet je, ik heb dat liedje niet. De computer staat even niet doorgeschakeld naar uh, de techniek hier, dus we kunnen hem ook niet spelen. Maar dat zit me dan dwars, hè? Want we hebben het over het liedje Flowers bij Zoe gehad, uh, Flowers voor Zoe. En dan denk ik van, het moet toch op een of andere manier voor elkaar te boksen zijn, omdat het te. Maar, maar de, Bart is nu, ja, doe maar, doe maar. Ja, is dat hem? Nee. Wat ben je nou aan het afspelen? Oh, je bent wel iets aan het afspelen, maar niet uh, Lenny Kravitz. Maar een uh, kofferversie. Dansen... Oh, maar hij heeft het wel gevonden. Ja, maar dit is een kofferversie. Sorry hoor. Ik praat ondertussen even tegen Bart. Leuk dat je erbij ik bent. Ik hoor het niet. <laughs> oh, jij hoort het nee. niet. <laughs> ik hoor het op mijn koptelefoon. Maar hij staat op mijn telefoon dingen in te toetsen zonder dat hij dingen ziet. Ja, ja, die moet je hebben. Die moet je hebben. Ja, ja, ja. Oh, het gaat echt, gewoon echt lukken. Dan nou hoop ik wel. Dat Raymond nog luistert. Dit is ook een hele belabberde versie, volgens mij. Oh, er gebeurt wat. Ja. Ja, ja. Oh, dan ga ik stil zijn. Gaan we luisteren naar Flowers for Zoe? Van Lenny Kravitz. Voor Raymond. Dankjewel, Bart. Flowers <laughs> for Voor Zoe van uh, Lenny Kravitz, uh, dus. 0800-1121, dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je weet uh, waar dat liedje vandaan komt uit begin jaren 50 over de paashaas die in de wei zat en zat te schilderen. 0800-1121, dan doe je ton een groot plezier. Uh, Raymond die wil dus graag weten of elektrisch rijden op dit moment al rendabel is en Gert die heeft een kip en vraagt zich af of die haar kan helpen met haar Verkoudheid door peper in haar eten te doen. Lijkt mij niet, maar ik heb geen verstand van kippen en jij misschien wel. 0800 1121. En Ed, die is uh, fan of zijn zus eigenlijk van Catharina Valente en hij wil heel erg graag weten wat er van haar geworden is. 0800 1121. Jozef. Ja, daar ben ik eindelijk. Hi. Uh... Ja, ik heb, uh, ik, heb even, ik heb geluisterd naar dat uh, liedje van de paasei en toen kwam bij mij boven dat ik al jaren aan het zoeken ben naar een liedje wat ik geleerd heb voor mijn plechtige communie in uh, <laughs> ja, 1955 of zoiets dergelijks. Oh, en ging het over een paashaas? Uh, nee, nee, ik heb het oh, jammer. een ander liedje. Ja, <laughs> nee, ik denk ik Dat kan was... het twee in één combineren, maar zo werkt het dus niet vannacht. N nee, nee. Nee. nee, de paashart, daar kan ik niet aan helpen. Het is wel erg leuk. Ja. Maar uh, ik, uh, ik zat dus in de zevende klas en dan doe je je plechtige communie. Dat was bij de broeders van Saint-Louis en Laren. Mm -hmm. En toen hebben wij dit liedje gezongen. Isti sunt angino veli, qui nuncia verunt alleluia, qui moderunt ad fontes repletisunt claritate, alleluia, alleluia. Nou, en toen was ik later was ik onderwijzer in de Beemster, yeah. en toen was er ook een uh, plechtig communier, toen was het de tijd dat uh, het allemaal Nederlands moest zijn. En, en toen heb ik geprobeerd om het in het, in het uh, Nederlands uh, om te zetten. Maar ik had dus uh, op de eerste plaats het tekst niet. En, uh, en, en de melodie, die uh, zat er wel in mijn hoofd. Maar dat was een beetje moeilijk. Nou, zou ik, uh, is er misschien iemand die weet waar ik dat zou kunnen vinden? Ik heb dus in, in graduales... In, uh, in, en liedboeken heb ik gezocht, maar Aha. nergens te vinden. Maar, maar, maar, maar, maar, maar uh, je zoekt dus de, de muziek, dus het muziekschrift. Ja. Of zoek je of maakt het je gewoon niet uit als je maar ik, iets dus van materiaal... Ik zoek dus dat liedje zou, zou kunnen vinden... in een of andere Latijnse muziekbundel. Ja, Latijnse muziekbundel. Dat ja. liedje dat heet dus Isti Soent Anginoveli. Nog nee, één is een, keer. Is, is het weer, paardie. is, u, is het weer en dan? Is die angi aij novelli. Is die zoont novelli. Dat zit nog steeds in mijn hoofd. Ja. Maar ja, dan heb je het toch niet nodig. Dan zit het er toch. Ja, ja, maar ik, wil, ik zou wel willen weten waar het vandaan komt. Ah, oké, okay. dus meer informatie ik over het liedje zou Ik heb een jaar gezongen in een, in een, in een kerk, hoor. en uh, Ik heb dus allerhande Gregoriaanse muziek. Maar ik kan dat niet vinden. Nee. Nou, misschien is er iemand die het bekend voorkwam... of die de titel uh, ja. gewoon kent en die het even wil zoeken. 0800 ja. 1121. We gaan op zoek, Jozef. Ja, ik ben uit de, uit de tijd van Catharina Valente. Dat vind ik toch een beetje... Leuker om te horen dan Lenny Greffit. Ja, dat was. Uh, je moet er van houden. Ja, ja. Maar dat is het mooie, hè? Dat we van Catharine van Lenten naar Lenny Graffitt uh, en weer terug gaan. Stukje ja, ja. Boris tussendoor. Ieder, ieder zijn smaak. Ieder, iedereen wat vannacht weer. Ja. ja, precies dat. Dankjewel, hè, Jozef. Nou, ik, uh, ik luister heel veel s'nachts uh, naar uh, de nachtwister. En uh, ik, uh, ik heb daar erg veel plezier mee. Oh, gelukkig. Want daar doe ik het allemaal voor, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Dankjewel. Goeienacht Goed. nog. Ja, dag. Dag. Lieveja 0800-1121. Harry? Dag Astrid, met Harry uit Limburg. Hallo, Harry. Katharina Valente. Ja, vertel me alles. Ik ben bijna 72. En toen ik als kleine jongen van 12 jaar... toen was het al mijn grote ster. Kijk. Katharina Valente leeft nog in Lugano... In Zwitserland. Hé, gelukkig. Ze heeft twee zonen. Van haar eerste man, Erik van Aro, Erik van Aero junior. En van haar tweede man, Roybert, uh, ook een zoon. Ook een zoon. Ze treedt niet meer op. Nee. Ze is al ver in de tachtig. En ik heb me, het blijft als, nog altijd mijn grote ster. Ach. Nou ja, dan, uh, dan weet hij nu gewoon waar hij aan toe is, hè? Ja. ja. Ik heb, ik heb ooit de telefoonnummer gehad van, van haar tweede zoon, maar bij de verhuizing ben ik dat kwijtgeraakt. Dus ze kan nog altijd informeren via een buitenlandse uh, telefoonnet uh, in, in Lucano. Ze staat dan uh, onder de naam But. staat zij daar genoteerd. Oh maar Ik ben het telefoonnummer kwijt. Oh, dus we kunnen met z'n allen haar telefoonnummer... Maar ja, dan bel je Catharine Valente. En wat zeg je dan? Ja, nou, ze spreekt heel veel talen en nog steeds Nederlands. Misschien vindt ze het gewoon wel Ik leuk gevoel... als ze eens een keer gebeld wordt. Oh, we kunnen natuurlijk kijken of het... Ja, nee, we gaan er natuurlijk niet... Als ze in de tachtig is, gaan we er niet om kwart voor vier s'nachts bellen, hè? Nee. nee. dat doen we niet. Stel nee. je voor. Nee. nee. Goed. Nee, laat hem maar lekker slapen. Dat, oh. maar in ieder geval, het, gaat, het gaat nog redelijk goed met haar. Nou, fijn om te horen. Dankjewel, Harry. Ja, het was fijn je stem weer te horen. En verder een goed programma en tot horens. Dag Harry, dankjewel. Dag Astrid. Hoi, hoi. Hoi. Jan. Ja. Hallo. Je, oh, u hoort mij. Ja. Oké. Okay. Astrid, ja. ik heb een vraag. Mooi. Eén groot en een kleintje, zeg maar. Kijk. Ik begin maar op die rooster. Zeg, begin... jij stuurt mij morgen met een raket naar Mars, hè? Oh, maar ik heb morgen al wat, maar ik zal erover nadenken. Ja, ja dan... Uh, ik, ik kijk niet over dingen. Nee, anders kan het zaterdag worden. Maar dan ja. stuur ik je met een raket naar Mars, en dan? Ja, en dan zet ik de Nederlandse vlaag neer. Wat zeg je? Dan zet ik de Nederlandse vlaag neer. Ja, ja, ja. Hoe is dat hier geregeld? Kan ik het dan zeggen, Mars is voor mij? Ja. Huh? Volgens mij wel. Is dat een, eigenlijk een wetregeling? voor Van, hey, ik heb de vraag waarom niemand komt erop, die is voor mij Mars. Ja. Uh, ik weet niet, heel Mars weet ik niet. Maar ik vind een stukje mag je dan wel hebben. Ja, ja, vooral zo'n. Zo zo uh, ja, nee, nee, dat is een andere muis. Die. Uh, ik ken maar, uh, ja. Uh, of dat neutraal moet, moet blijven, of dat, uh, zeg. Uh, als dat kan hand, ook, zegt, hè, dat toekom... het een soort Zwitserland is. Ja. Ja. Uh, nee, dat is een goede vraag. We, we, we, kun je een stukje Mars claimen? Als je er toch naartoe gaat? Ja, ik, dacht, ik weet niet of er een wetregeling is, want uh, hm. ze zijn tegenwoordig over een landje aan het pikken. Ik denk, nee. Uh, Misschien gaan ze in de ruimte wel verder in de toekomst. Nou, ze zijn op zich volgens mij niet overal landje aan het pikken. Nou. Het, is maar, het is maar wat je onder tegenwoordig schaart. Maar volgens mij valt het de laatste nou, paar jaar best wel mee. Maar... Ja, als ik de televisie, televisie aanzet, dan uh, ontwijk ik het nieuws maar een beetje. Ja, dat is, lijkt me sowieso altijd verstandig. Oké, okay, nou ja. dan heb ik de volgende. Ja. In, in Groningen zak de bodem. Ja. Houd je op je gade, je, ze zien er niet uit... Maar nou, zakt dat maar steeds, en zakt dat maar steeds. Mm -hmm. Maar dan zit natuurlijk uh, Nederland. Nou, dan lopen er ook oude riften, noemen ze dat, onder Nederland door. Ja. Yeah. Dat is van oude oertijd. Oor, oort, maar in, in, uh, in Limburg zie je die gangenstelsel van, uh, van die mijnen nog allemaal. Mm -hmm. Ik kan dat contact met elkaar me maken, dat dat een keer helemaal fout had. Dat we in één keer gewoon naar beneden zakken met z'n allen. Nou, dat hij misschien zit te trekken aan die berg van... Uh, want daar is uh, in Limburg, daar zijn de meeste aardbevingen en zwaarste gekomen. Nou, vraag ik me af, wordt er nou spanning opgebouwd tussen die twee uh, delen? Ja, ja ik, weet, ik, ik ben topografisch niet zo sterk... maar volgens mij zitten Drenthe, Overijssel en uh, Noord-Brabant daar nog tussen. Ja, maar dat kan natuurlijk meehangen, want dat geeft ontiegelijke krachten. Als er één keer zo'n rift uh, een stukje doorschuift, dan kan dat natuurlijk. Ja, want in Limburg zijn altijd uh, de, zijn altijd uh, dingen geweest waar schade, hoop schade bij was. Hier ook wel bij uh, de, bij de in Groningen, maar daar uh, gaat het iets uh, harder te keer. Maar over dus over dus. Of er dus iets kan gebeuren waarbij de ja, het, mijnenstelsels in Limburg... Ja, of de hele grond geldt voor eigenlijk want dat ja. de Limburg leg hoger. Hè? Hoe stabiel is eigenlijk de grond in Nederland? Ja, want als het daar zak en het is in Limburg hoog... dan zie ik het als een alistiekie. En waar ik, woon je ik, zelf? Oh. Eh? Waar woon je zelf? Ik woon in Utrecht. Oh, dus op zich. Nou ja, oh ja. Maar ik zie de kozijnen er nu niet gebeuren. Maar ik bedoel, uh, het uh, het me Want Dat uh, is een keer weer, uh, met, als die dat blijft doorgaan. Of dat een echt een <laughs> kan dus. 0800-1121. Als iemand uh, geografische verschijnselen over het aardoppervlak eventjes wil bespreken. Ja, als die even kijken, dan is het. De... Ja. ja. En had je nog een klein vraagje? Nou, ja, dat was de kleine vraag. Oh, dit was de kleine vraag. Dan had je nog ja, een grote, grote vraag. Die, die grote was Mars, lekker rust. Oké, okay, dus een grote vraag over Mars en een kleine vraag over van Limburg tot Groningen. Ja. Ja. Daar kennen we altijd de Mars toe, hè, snap je? Is ook zo. Is ook zo. Want daar heb jij toch al een vakantiehuisje. Ja. ja. 0800-1121. Als iemand Jan uh, kan en wil helpen, bel dan uh, nu eventjes naar dat nummer. dankjewel Jan. Alsjeblieft, hartelijk bedanken. En een hele prettige avond verder. Hetzelfde, fijne vrijdag. Leni? Ja. Hallo? Ja. Ja? Ja. Ja, ik, ik heb mijn vraag al gesteld. Oh, wil je het nog een keer doen? Want ik zat niet op te letten. Oh, dat, dat ik zo'n last van mijn benen krijg met lopen. Ja. Ik ben naar mijn heup geopereerd en dat ging heel goed, maar het wordt steeds slechter. En dan wil ik eens vragen of, ze, ja, of iemand er iets over weet, want u zei het nog tegen me, u mocht geen medische vragen beantwoorden. Nee. Precies, maar Lene, je moet toch even naar de dokter dan gewoon, als je zere benen hebt. Ja, nou ja, ik denk als iemand misschien iets weet of zo. Maar ik kan hier vandaan natuurlijk niet zien of je, een, uh, of je gekneusde knieën of, een, of spataderen of andere enge dingen hebt. Ja, ja, ja. Dus dan zeg ik straks, nou je moet gewoon een lekkere warme douche nemen en dan heb jij net iets waar je absoluut geen warme douche bij moet nemen. Oh ja, ja. Nou ja, dan zal ik naar de dokter gaan. Ja, dan moet je gewoon echt even doen hoor. Je, als je last hebt, dan moet je gewoon even gaan. Ja, prima. Ja? Sterkte, ja, Leni. Bedankt, hè. Dag. Dag. Dag. 0800 1121 Als je een vraag wilt stellen. En um, voordat mensen gaan, uh, gaan uh, mopperen. Ja de Medische dingen, ik, we kunnen het niet zien met elkaar. En dan zijn er altijd, uh, altijd weer mensen die zeggen... ja, maar je kunt toch algemeen advies geven? Ja, nee, laten we dat gewoon vooral niet doen... als we geen idee hebben wat er speelt. En als iemand gewoon duidelijk eventjes naar de dokter moet... of eventjes medische informatie uh, in moet winnen. En dat is in het geval van Leni, denk ik, toch echt het geval, hoor. Maar verder kun je met bijna alle vragen bellen naar 0800-1121.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 I'm gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Pew, pew. Nancy Sinatra, these boots are made for walking. 0801121. Als je het liedje van de Paashuis kent. Of een ander liedje uit begin jaren 50. <coughs> Is Fisund Ein Gi Novelli? Is she Sunt Ain Novelli? Of zoiets. En mocht het je bekend voorkomen, dan houdt Jozef zich van harte aanbevolen. 0800 1121. Raymond die vroeg trouwens nog of er uh, in andere talen ook anders gefloten wordt. En of elektrisch rijden uh, inmiddels, uh, uh, hoe zeg je dat nou? Hè? of het uh, uh, rendabel is, dat is het woord dat ik zocht. Gert die heeft een kip met snot en uh, vraagt om advies. Nou zeg ik, ja, medische vragen doen we niet. Maar ja, een kip met snot, dan kun je toch wel zeggen... je moet naar de dierenarts. Maar hij vraagt zich af, kan ik ook peper in haar eten doen? Ik, ik, ik denk het niet, maar willen mensen met kippen dat even doorgeven? Jan vraagt zich af of die uh, mars kan koloniseren... door als eerste de Nederlandse vlag erop te planten en of de aardbevingen in Groningen en de uh, mijngangen in Limburg... iets met elkaar te maken kunnen krijgen. En dat zijn de vragen die nog niet beantwoord zijn. Dus bel vooral naar 0800 1121 als je iemand uh, verder wilt en kunt helpen. En dan mij dus ook en mijn programma. Hè. En je kunt dus uh, je nieuwe vragen altijd stellen. Dat uh, mag sowieso. Uh, Jan? Ja? Hallo? Dag Asrit, goeie raad, goeienacht. Dag Jan. Uh, Asrit, ik, ja. ik heb uh, een vraag. Oh. Uh, ze hebben in, in januari hebben ze mijn tanden uit mijn mond getrokken. Oh. Ja, ik, ik, ik, wel ik heb op, wel op verzoek in. neem ik aan, hè? Ja, ja, ja. Op oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, maar nou, nou, nou, nou, nou zit je vragen. Uh, hoe komen ze aan de uitwerking op je tandvlees lopen? Ik, ik heb het geprobeerd, maar het lukt voor genezen. Nee, dat loopt natuurlijk niet lekker. Nee, dat loopt echt niet lekker. <laughs> maar maar, maar, maar, maar hoe, hoe, hoe komen we dan mijn uitschikking? Ja, dat is dus ja, een goede vraag. We, we zijn zo moe. We hebben, we hebben ons, ons tandpleeg gelopen. Nou, het, uh, het lijkt ja, maar dat lijkt me Ja, misschien dat we zoveel, uh, ons zoveel vastgebeten hebben in dingen dat de tanden op zijn. Maar waarom heb je je tanden uh, laten trekken dan, Jan? Ja, nee. Ik, uh, ik ben, uh, dat ben dat een paar jaar geleden gevallen. Ja. En ze hebben allemaal tanden los gaan zitten. Oh ja. ja? En nu ben ik bezig uh, om, een, om, om, om plant, uh, implantaten te krijgen. Ach, wat een gedoe, dan joh. Moet je dan moet je eerst naar een kunstgebied gaan lopen. En als dat ook niet zit, dan kan je pas implantaten nemen. Ach, wat een toestanden nog. Is, het, is, het, ja. het is hartstikke vervelend, dat kan ik je wel vertellen. Nou, dat kan ik, ik me ik, voorstellen. Laten we het in ieder geval een beetje verlichten... door deze vraag hopelijk te beantwoorden. 0800-1121. Ja? Sterkte, Jan... Okay. Goedenacht, bedankt. Dag. Dag. Nachtzuster, een Dag. programma.